Het achtste goud is binnen voor Nederland deze winterspelen. De shorttrackmannen mannen waren bij de aflossing de snelste. En volgens een glunderende bondscoach Niels Kerstot was het een perfect uitgevoerde race. Bij de vrouw ging het minder, de zusjes Velzenboer en Susanne Schulting deden door valpartijen niet mee voor de prijzen. BBB-stemmers zien liever Mona Keizer als nieuwe partijleider dan Henk Vermeer. Dat blijkt volgens Hart van Nederland uit hun panelpeiling. Caroline van der Plas kondigde vandaag aan te stoppen als partijleider van de BBB... en ze schuift juist de minder populaire Vermeer naar voren. Hij richtte samen met haar de BBB op. In de Alpen zijn weer doden gevallen door een lawine. Dit keer was het in het westen van Oostenrijk. Vijf skiers raakten bedolven onder de sneeuw en twee hebben dat niet overleefd. Deze week kwamen in andere landen in de Alpen ook al wintersporters om. Eén in Italië en drie in Frankrijk. En volgende maand is het misschien zover. De NASA wil dan alsnog een rondje om de maan vliegen met vier astronauten aan boord. De afgelopen dagen werd er getest met de lancering... en alle seinen staan op groen voor de maanmissie. De eerste lanceerpoging was begin deze maand, maar toen ging er van alles mis. Dan nog het weer van Weer Online...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 your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam mix, marathon. Slam mix Marathon. Oliver Heldens. Welcome to Hell Deep Radio with Oliver Heldens. Hell Deep break, break, break. Radio. Like right? you want it bad, you going mad, you want it just like that. I'm gonna make you laugh. with all of our heldins. Upside down, boy, turn me inside out and run round, upside down.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 Keep your mind. do do do, do.